Een deel van de drijvende pier voor de kust van Gaza... is weggeslagen door de harde wind en hoge golven. Dat meldt een Israëlische nieuwszender. De pier is aangelegd door de VS en sinds een week in gebruik... om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Ondertussen staan meer dan 2000 vrachtwagens... aan de Egyptische kant van de Rafa-grensponst... te wachten tot ze naar binnen kunnen. Voedsel in deze vrachtwagens begint te rotten. Door het Israëlische offensief in Rafa... en de sluiting van de Rafa-grensovergang... is de hoeveelheid hulp die Gaza binnenkomt... ...komt drastisch afgenomen. Bij een grote brand in een speelhal in de stad Rashkot in het westen van India... ...zijn tenminste twintig mensen om het leven gekomen, meldt de lokale politie. De brand brak uit in een hal waar mensen kunnen bolen, karten, paintballen en springen. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker twee doden gevallen door een Russische aanval op een grote doe het zelf zaak Volgens de burgemeester zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt en zijn er een onbekend aantal vermisten. De winkel zou zijn geraakt door twee bommen. Het pand ging in vlammen op. De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj is opgepakt op Schiphol omdat ze softdrugs bij zich zou hebben gehad. Ze schrijft zelf op X dat er voorgerolde joints in haar bagage zaten, maar dat die van haar beveiliger zijn. Donderdagavond trad Minaj op in Amsterdam. Ze verscheen toen 2,5 uur te laat in de Ziggo Dome. Voor vanavond staat een optreden in Manchester gepland. Het is nog onduidelijk of dat concert doorgaat.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 Hilvers op Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De ook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, op TV radio en internet. ZFM met nu, The Nightwalk.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 Er is opening trouwens. Junk en Spook met House Item onderweg zometeen. Riverstar weer een nieuwe plaat gemaakt, maar eerst door de DJ Fats met Askapetje. Doh, het hier op CFM hebben we een hele goede avond. Het begin van jouw stapavond. Nightwalk main stage Playing all the hits on ZFM's Nightwalk ZFM She's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. If she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder it's time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. no home. Many times she goes away. Van Crazy samen met de uh, House of Prayers met Ain't No Sunshine, de House of Prayer, Poolside en dat hoor je En daarvoor de muziek van uh, Riverstar met laatst verschenen hit van haar, uh, Love You Till Tomorrow. Zie, je, we zijn aan het voort de Nightwalk. Ik heb er een beetje shownieuws voor je. We zullen nooit weten wat er was gebeurd als je uh, Joost Klein had mogen meedoen aan het festival, uh, aan de finale moet ik zeggen van het. Uh, Eurovisie Songfestival, maar ook met disqualificatie heeft hij indruk gemaakt op Europa. De zanger bestormde de afgelopen week de hitlijsten met Europapa en ik hoorde van de week dat Amerika er ook wel. Hè. Ja, die vindt het ook wel een leuk nummer, dus... Uh... Toch positief, hè? Nadat je een vuistslag maakt. Hij heeft niet eens geraakt, maar ja, uiteindelijk gaat hij binnenkort voor moeten komen in Zweden. Dus ik weet niet of hij überhaupt heen gaat. Maar ja, ze zijn erg lastig allemaal in Zweden daarover. Zelfs bedreigingen. Hier in Nederland kun je je vinger opsteken naar oma Gent. En weinig kans dat daar echt wat mee gebeurt. Zie je, Nog meer nieuws? Niki Minaj. Ja, hè? Ik wist het al van tevoren. Ze is nog nooit op tijd geweest. Maar die heeft haar Nederlandse fans afgelopen donderdag ruim 2,5 uur laten wachten in de Psychodoop. Haar concert zou om 8 uur beginnen, maar de zangrest kwam pas rond kwart voor 11 opdagen. Nou, uh, heb ik al vaker met deze dame meegemaakt. Het is echt uh, iemand met heel veel sterrenlures en een half uur voordat ze het podium opboet, wil ze per se nog eventjes naar de shop midden in het centrum van Amsterdam. En dan zeg je van mij, je moet over een half uur optreden. Ja, dat red ik makkelijk. Is het er nog nooit uh, gelukt. Ik geloof uh, op ze vroegst dat ze een uur uh, vertraging heeft, maar uh, afgelopen donderdag... Dus 2,5 uh, uur hebben ze het publiek laten wachten. En uh, ja, wel heel erg mooi. Ze stond ook meteen dik voor lul op het podium. Want iedereen joelde haar uit. Dat ze natuurlijk 2,5 uur te laat was. Maar daar tegenover uh, is zij degene die het laatst lag. Want de rekeningen zijn al betaald. Dus die factuur die ze ingediend heeft, die was al betaald voordat ze kwam. Dus uh, ja, ze krijgt toch wel het geld. En ja, uh, yeah, het boeit er echt heel weinig. CFM antwoord. muziek op de radio. Mirko en Mix hebben een plaatje gemaakt. Je hoorde hem we vorige week ook al ik word hem nu amor.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 Pugão, vem fazer armação leuk? é um dia de sol, alegria de leuk? Vindt het niet leuk? verão. Vem niet lenha Vindt het a lenha pro het niet leuk? Vindt het niet leuk? Vindt het niet leuk? Vindt het niet leuk? today at ZFM Sanford ZFM The Nightwalk Main Stage Nightwalk Main Stage Show Extended Remix en daarvoor uh, Mozambo met Dia de Sol. Viva Zandvoort, zaterdagavond de Nightwalk. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaat op deze zaterdag 25 mei. En zodat we beginnen met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape natuurlijk. Met uh, niemand minder dan onze eigen Zandvoortse Raymond. Wil je meer weten? Check even de website. Escape.nl En uh, Raimundo die draait niet alleen, maar hij heeft ook uh, de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Sam Collins, Tech Nick, Sexy Mr. S en MC is Hyde. Vanavond dus in de Escape het feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback, feestje met de J Martina Birthday Bash. Het begint ook om 11 uur nu tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is natuurlijk uh, hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters THRWBCK.nl, oftewel throwback.nl. En ik hoorde vanavond mensen zeggen van... ja, maar Throwback heeft vanavond een technofeestje. Ja en nee, het, uh, de ruimte heet ook Air, maar uh, het is, uh, even kijken, Club Air zelf zit op, uh, welk nummer zit ze eigenlijk? Ik geloof nummer 18. Nee, nummer 24. En op nummer 16, daar is vanavond een technofeestje. Dat is ook voor de 11 tot 5, dus een beetje verwarrend. Maar in de club zelf is uh, Jay Martinez Birthday Bash en uh, in het deel daarnaast is uh, op nummer 16, hebben we vanavond een technofeestje. Dus uh, hè, voordat de mensen in de war raken, techno uh, en uh, R&B, ja, dat zijn twee hele verschillende deel, maar het komt allemaal goed. maar even kijken bij de deur en dan vraag je dit en dan weet je zeker dat je goed zit. En nog een feestje. wekelijks feestje is encore. Iedere zaterdag in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van uh, middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Dat is ook uh, hiphop en R&B. Om de wel te verstaan de hoop of hip hop en R&B. Met uh, Half Life, Wax Friend, Prime, Abstract, Join. Lee Mills, Pickle. Uh, en is gewoon uh, eigenlijk uh, de huisdj's. Vanavond dus uh, in de Melkweg. Het encore hip hiphop en R&B. De hoop of hiphop en R&B. En vandaag was er ook weer een festivaletje in Amsterdam. Begonnen uh, vanmiddag om één uur. En het einde vanavond om 11 uur. Het is Summer of Love Spring Break, Spring Break Festival. Jongens, biertje. Dan krijgen we een splaakgeblek. Vanmiddag is Summer of Love Spring Break Festival. Is is uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. En uh, het is hier op het uh, Thuishaventerrein. Dat is op de Contactweg in Amsterdam, hè, bij Sloterdijk daar. Thuishaventerrein. Uh, en voor meer informatie check even we de website summerlove-events.nl Of gewoon even kijken op thuishaven.nl met onder andere vandaag Eric E., Ronald Molendijk, Punker, Ben Cross, Roog, Brian S. Divine, Dave uh, Letterman, Benji, Miss Banti, Jochen Miller, Jean, José, Jurgen, Mark van Daal, Robert Feelgood, MC Prime, Spider, William, Lucian Ford, Alexander Koning, versus Remy Anger, Steve Kapp, Lars Johansen, Tony. Of eigenlijk moet ik zeggen, Ton T.B. Ik noem hem wel de Tony, maar het is Ton T.B. Radical Roy is ook van de partij. En MC is Complicated. complicated. Voor meer informatie dus. Uh, Summer of Love-events.nl Dus Summer of Love-events.nl Het duurt toch tot 11 uur dus. Uh, Summer of Love Springbeek Festival. En dan gaan we door met muziek. Want ik krijg steeds meer spraakproblemen. Muziektafel zie je in je radio gekluisterd. Zaterdagavond 25 mei. Nu op de radio. Low Stepper en Crushy met uh, Boeleroo. Oh, oh, oh, oh. main stage. choose you. If you need someone, I'm running. I choose you. All the worries and regret, put them back in your head. I swear it, whatever I do. Over everything or nothing, I choose you If you need someone, I'm running, I choose you All the worries and regrets, put them back in your head I swear it, whatever I do, I choose you I choose you, I choose you, babe I choose you, I choose you, babe I choose you, I choose you I choose you over everything with I choose you. you someone, I choose you. All the regret, I them back in your head. I swear it. What ja, dat was de muziek van Cheney Met I chose you, extended mix. En daarvoor David Morales, whoop. Sam Francisco, Steve Martino met Needing You. Dat is een plaatje wat, uh, wat hoog genoteerd staat in de, in de Nightwalk 10. En we gaan eens even kijken wat uh, de Nightwalk 10 deze week allemaal. Uh, heeft uh, gebracht, hoe de plaatjes zijn gestegen en gezakt. Deze week op 10. Mark Knight en Darius Sariussen. En James Hermit, I Got All This Love. Op 9. Fatboy Slim, Dan Damien en uh, Luca Gorire. Met Roll Model in de Southern Fleet remix. Op 8. Ron Carroll en Hot Sins 82 met uh, Preach. Op 7. Clap the Combat met House Item. Op 6. Barry Can't Swim met uh, Kimbara. Op 5 Lowrider in de Kyle Watson remakes met War. Op vier deze week Casim en uh, Mahilia Fontaine met CJ. Yeah. Op drie David Peng of Ovei met Satisfied. Op twee deze week David Morales. Hoe zijn uh, Sam Francisco en Steve Martano, wat ik, al net, uh, wat ik net draaide voor je. Needing You, The Extended Mix. En deze week een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Erg populair op de radio, in de clubs, op de streams. Gewoon wereldwijd op de festivals. Sam Jacobs en Techman met Blueberries. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Blueberries van Sam Jacobs en Techman. Sendforth Sendforth The best beats see see at the Nightwalk Main Stage I Believe, en daarvoor over India Day en My Crush met Inside Out. En tot zover alweer het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, Zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek, misschien nog ballet. Maar eerst die Pinto uit New York City met Warhouse Symphony. Warehouse Symphony moet ik zeggen. En ik zeg tot zometeen, na de break. ZFM Zanfort ZFM The Nightwalk Mainstage Nightwalk main Stage. Playing all the hits All the hits On ZFM's Nightwalk